Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het beschermen van de allerkwetsbaarste kinderen gaat al jaren mis. De jeugdbescherming voor uit huis geplaatste kinderen bijvoorbeeld is totaal niet op orde. De kabinetsbrief met plannen hierover zorgt voor frustratie onder meer bij de PvdA. Behalve te laat is het gewoon te weinig. Er spreekt slechts een crisisgevoel uit, uit die brief, maar geen crisisaanpak. Zelfs de regeringspartijen eisen dat de minister de komende weken gaat kijken of er direct meer gedaan kan worden voor de kwetsbare kinderen. De Consumentenbond opent opnieuw het meldpunt voor gedupeerde reizigers op Schiphol. Afgelopen zomer konden mensen die hun vlucht hadden gemist een vergoeding krijgen. Die compensatieregeling liep tot 12 augustus. Maar de afgelopen dagen staan er opnieuw lange wachtrijen. Waarschijnlijk heb je het wel meegekregen. De app BeReal is helemaal gaande. Eén keer per dag krijg je op een random moment een melding om een foto te maken van wat je aan het doen bent. Dat vond TikTok zo'n leuk idee dat ze BeReal onder het kopieerapparaat legden. En nu is er dus ook TikTok Now. En door de klimaatverandering is de eeuwige rust voor de walvisvaarders op Spitsbergen voorbij. Honderden Nederlandse walvisvaarders liggen daar begraven. Maar door smeltend ijs komen de lichamen bovendrijven. En dat is belangrijk voor onderzoek, zegt deze poolonderzoeker tegen RTL Nieuws. Ja, we weten wel hoe de prinsessen eruit zagen, maar dit was dus gewoon onbekend. Wat er opgegraven is, is super waardevol museummateriaal. In geld niet uit te drukken, in Nederlandse cultuur. De onderzoekers zijn er nog niet over uit of ze nu willen doorgaan met opgraven. En dan nog het weer vanavond, af en toe een bui. De temperatuur daalt naar de 15 graden. Morgen opnieuw regen, kans op onweer dan maximaal 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland zat een file op de A4, de naar richting Amsterdam. Voor knopen de Nieuwemeer is het oponthoud 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort is Zin in ZFM.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 RIP TU-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 Maar toen waren ze nog niet zo bekend. Eigenlijk waren ze toen bezig. Min of meer de muzikale uh, harten van velen muzikale liefhebbers een beetje te veroveren. Uh, welkom bij dit derde uur. En uh, dat is dan ook meteen het laatste uur. Daarin gaan we straks uh, praten met uh, Bent met een T. Want uh, hij heeft een uh, nieuwe single uitgebracht. Uh, dat heeft hij... Volgens mij vandaag gedaan met Radio Hoofd. En wat dat precies inhoudt, dat gaan we straks van hem zelf horen. Um, nieuwe singles zitten hier ook in. Drie stuks, vier zelfs. Uh, allemaal singles die morgen of overmorgen verschijnen. Want in het geval van Lorem Ipsum is dat overmorgen. Uh, maar de Mira bijvoorbeeld, die we zo dadelijk gaan horen, brengt hem morgen uit. En er zit um, uh, nog een single in die ook morgen gaat uitkomen. Dat is Jolien.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 Je Vorige week hebben ze een uh, album uitgebracht uh, waar dit ook op staat. Dat uh, is een single. En uh, beloof je dat ik er nog uh, wel wat meer van uh, laat horen. Um, bovendien komt er nog iets uh, bij ons op de website uh, te staan hierover. Um, muzikale familie trouwens. Uh, want Wouter Mol is uh, een van de dragende krachten van Ineroeg. En hij heeft, uh, uh, uh, dat doet hij wel vaker op Instagram. Uh, zegt hij de broer van Jasper Mol. Wie is Jasper Mol?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 like a drug Ik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 dat wordt bij deze fase Ik moet hem laten Want Tom van koken Sinds zijn hart is gebroken Doe Tom koken Tom van koken Beter dan worden bedrogen. Laat Tom koken Tom volgt een cursus Koken bij gus leerde hij Sofia kennen. Sofia is een lesbienne. Maar dat maakt toch geen flikker uit. Want.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 Ik uh, zal misschien nog wel wat kookboeken voor hem over hebben. Um, het is niet geheel toevallig dat ik uh, deze single van Bent met een T draai... want ik heb hem ook aan de telefoon. Goedenavond, uh, Bent. Hallo, Jap. Ja, ja, leuke intro, denk ik uh, zo. Hè? Want het, uh, het kwam mooi uit uh, om, om iets over zeg koken wel. te doen. <laughs> nou goed. Ook om te horen dat je echt kookvanaat bent. Drie, drie pitjes is niet genoeg. Ik nee, denk nee, dat nee, veel nee. mensen weten zich er geen raad mee Maar uh, Tom zeker wel. <laughs>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 Vol ergens op. En in dit geval dacht ik ineens aan, aan koken. En vond ik dat gewoon heel, heel grappig om dat op zo'n manier ja. uh, heel heel hard uh, te zingen. zo dus Van nee, hey, alles is, alles is oké okay, hoor. <laughs> ik hou gewoon heel van koken. <laughs> um, want, uh, even nog wat anders, want uh, niet zo lang geleden, ik geloof uh, twee mannen terug, hadden jullie nog, uh, had jij nog samen met uh, Diedrik in de samenwerking Dingel en Band.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 Ja, Hans Theo, of Daniel Arends. Mm, mm. Of, of de comedie die ik. Engelse comedian die ik nu echt uh, gek vind, is James A. Caster. Yeah. Die heeft ja, eigenlijk ook gewoon zijn. Een, nou ja, hij ziet er niet zo indrukwekkend uit en is een soort van heel, heel pleeg en heel grappig. Maar hij kan heel, heel cool zijn in zijn zulligheid. Yeah. En dat. En dat, dat, dat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 ja, die houdt ook van koken, denk ik. Ja, maar dus Tom met een H, hè? Dus niet ja, met. Ja, uh, weet, weet ik, <laughs> weet ik, weet ik. Nee, ik zat, ik zat toen ook nog te twijfelen: zal ik zeggen: nou Tom houdt van koken, en dan met TH schrijven? Ja. Uh. Ja, maar, maar goed, uh, je weet wel waar ik naartoe wil, uh, naar die nieuwe single. Maar heeft hij al gereageerd of niet?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 Goedemorgen. ...pak technisch uh, vol uh, doen... ...maar wel met uh, leuke muzikale intermezzo's... ...van één Paul Bond... ...met uh, Nightshift. ...en uh, dit zeggende is hij bezig... ...met uh, onder meer met Jorik van Noorden... ...en met uh, Danny van Tichelen... ...bezig in de Abbey Road uh, Studios... ...wat het uh, precies inhoudt... ...weet ik ook niet... ...maar ik denk dat het uh, meer uh, met, uh, met Jorik uh, van Noorden te maken heeft... ...en daarachter hoorde je Dandelion... ...en Paris at the break of the morning... Uh, ...dat is uit uh, de Dandelion periode...